Het Openbaar Ministerie heeft beslag gelegd op het huis van Vestia-topman Marcel de Vee in Hazerswoude. Het blijkt uit gegevens van het kadaster. De financiële topman van Vestia werd vrijdag opgepakt. Het OM kwam hem op het spoor met behulp van een medewerker van een tussenpersoon in Bussum. Die stapte zelf naar het OM nadat bekend was geworden dat Vestia in de problemen zat.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 Het weer, temperatuur eerst rond het vriespunt, in het oosten nog wat zon, later bewolkt in de middag vanuit het westen regen. Het wordt 10 graden in het westen en 12 in het oosten. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Langs de files in de Randstad op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Knoopert Hoevelaak en Afrit Bunschoten, 7 kilometer. Er is een auto over de kop geslagen op de A6 Emmeloord richting Muiden. staat een file tussen Lelystad Noord en Lelystad van 7 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. A7 Hoorn richting Zaandam, 10 kilometer tussen Purmerend Noord en Knoopert Zaandam. 9 kilometer op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knoopert Raasdorp. Op de a 12 Den Haag richting Utrecht staat tussen Gouda en Bodegraven 5 kilometer file, ook op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Maan 6 kilometer A12 Utrecht Den Haag, tussen Zoetermeer en Den Haag Malieveld 4 A15 Nijmegen richting Gorkum, tussen Ochten en Tiel ook 4 en op de A16 Breda Rotterdam bij Knopert de Brekseplein 4 kilometer en tenslotte op de A27 Golkum richting Utrecht staat tussen Knopert Everdingen en Nieuwegein 4 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie In Circus Zandvoort ben je. Jij...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 vast een klein beetje wen hoor maar even komen en we zijn er weer helemaal klaar voor Even na twee uur een hele goede middag en welkom bij zondag in Kennermeland op CFM Zandvoort. We zijn nu weer de komende drie uur lang met uiteraard heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermerland. En we zijn er weer. Dat betekent ook dat Albert Jan er weer is. Goedemiddag Albert Jan en goedemiddag luisteraars. Eh, goedemiddag Rob. Goedemiddag luisteraars. Ja, van een, een beetje bewond gasthuisplein gaan wij weer drie uur live uh, Zandvoort in, in Kennermeland. Zandvoort in ken Ja, zand <laughs>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 In kennel zondag in kennen mijn land. Je blijft, blijft op de hoogte. De The message is perfectly simple. The meaning is good. Jaren 80 bij Sierv Zandvoort, zondag in Kennermeland, bij het tot aan 5 uur vanmiddag.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 ja. Oh, uit de jaren 80 bij hoor de Dashi Springfield en in private. Ik ben vast een beetje aan het oefenen voor de tv, Albert-Jan. Ja? Zit mijn haar goed? Je haar zit goed? Ja, oké. Okay. Maar ik mag niet meer in mijn oor pulken, hoor ik net van uh, Daan. Dus <laughs> oké, okay, ah. doe. doen we dat ook niet meer? Ja, maar dan weten de luisteraars niet <laughs> waar we het over hebben. Dat is, het is zo dat we, we momenteel al twee webcams uh, in de studio geïnstalleerd Maar die zijn nog niet operationeel. Dus uh, binnenkort, als ze operationeel zijn, dat zullen we u natuurlijk laten uh, weten. Dan kunt u meekijken hoe raar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 De muziek van Andrew Goldsjord, de never let her slip away. See you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 Zandvoorts ook op internet: www.zfmzandvoort.nl Yeah. yeah. Do you want?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 Ja. Ja, gemets de...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 We renden over gouden stranden We maakten vrienden bij de vleet We dronken, lachten en we vrijden Zoveel, zo vaak en zo compleet Nam me mee op wolken en je kreeg maar niet genoeg van mij Je valt me bij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 En dat was Toontje, lager en net als in de film Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv ZFM, tekst tv, op kanaal 45. 45 En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40 Stuck out to get on the ledge and maybe... Darkness, send it to the light, 'cause I have faith in you. But you're gonna make it through another night. Stop thinking about the easy way out. There's no need to go and candle out. Because you're not done. You're far too young, and the best is yet to come. So just get.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 ...en zijn er dagelijks protesten tegen de regering. Veel Formule 1-teams maken zich zorgen over hun veiligheid... ...en wilden het liefst niet racen op het circuit van Bach -Rijn. Maar hij gaat toch toch door. Oké, okay, gelukkig maar. En tot zover ook dit uur, zondag in Kennemerland. Zo dadelijk zijn we er nog twee uur lang... ...met nieuws uit Zandvoort en de regio.